Het NOS-journaal. Die zullen Thomassen. Goedemiddag. Zoon Gaddafi gedood bij luchtaanval, zeggen Libische autoriteiten. Paus Johannes Paulus II zalig verklaard en man vermist op IJmeer bij Muiden. Het weer volop zonnig en droog. Middagtemperatuur van 14 graden op de Wadden tot lokaal 20 in het zuiden. Ook morgen zonnig en droog. De temperatuur loopt dan op naar 17 graden. En ook de dagen erna blijft het zonnig en droog. Bij een luchtaanval van de NAVO op Tripoli is een zoon van kolonel Gaddafi om het leven gekomen. Volgens de Libische autoriteiten is het de jongste zoon van de Libische leider, de 29-jarige Saif al Arab. Ook drie kleinkinderen zouden zijn gedood. Defensiedeskundige Coco Ko Lijn. Ko, goedemiddag. Wie was Saif al Arab?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 dat hij uh, niet alleen maar meer om de steden en om de tanks en om de rebellen zelf gaat... maar nu ook uh, zich langzaam verschuift naar, naar het hoofd uh, en, en de mogelijke onthoofding van het regime. Heb je iets gehoord over kritiek op deze aanvallen? Nou ja, het is natuurlijk uh, de vraag of dit wel nog te rijmen is met de inhoud van Resolutie 1973, waarin staat dat...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 In Rome is de plechtigheid aan de gang waarin paus Johannes Paulus II zalig is verklaard. Correspondent Bas Mesters. Bas, hoe gaat zo'n zaligverklaring in zijn werk? Nou, dan komt de vicaris van het bisdom Rome, Agostino Valini. Die vroeg de paus om Johannes Paulus zalig te verklaren. Benedictus aanvaardde dat met een Latijnse formule die altijd wordt gebruikt bij zaligverklaringen en stelde vast dat het feest van de Zalige Wojtyla... voortaan mag worden gevierd op 22 oktober. Toen kwam er meteen een glorierijk gezang... een hymne speciaal geschreven voor de Zalige. Daarin stonden de woorden centraal die Johannes Paulus vaak herhaalde. Wees niet bang, open de poorten naar Christus. En boven het hoofd van paus Benedictus tegen de façade van de Sint Pieter... ontrolde zich op dat moment een gigantische foto van Johannes Paulus... waarop hij glimlachend de wereld in kijkt. En meteen daarna kwamen zuster Tobiana, die het pauselijk appartement 27 jaar... bij paus Johannes Paulus II heeft gewoond. En een andere zuster die genezen is door een wonder van Johannes Paulus. Die kwam het bordes op met een reliquie van de nieuwe zalige paus. En dat was een zilveren olijftak met daarin een ampul bloed... van Johannes Paulus, die ze in het ziekenhuis hadden bewaard. En die nu dus mooi verpakt is, zodat die kan worden aanbeden. Ja, ja. en die, die, die zuster, dat is dan de zuster... De reden waarom hij zalig is verklaard. Zij had uh, Parkinson en ja. uh, is daar op onverklaarbare wijze van genezen. Ja. ja. En zijn er veel mensen eigenlijk? Meer dan een miljoen, zegt het Vaticaan. Uh, dat is altijd moeilijk te verifiëren, maar het is inderdaad erg druk. Sint-Pietersplein is vol, de grote lange Via della Conciliazione naar de Tiber is vol. En daarachter staan ook nog mensen bij andere straten, bij, bij videoschermen. Dus het is heel druk. Er zijn 90 delegaties van hoogwaardigheidsbekleders uit diverse landen. Ook uh, kanselier Merkel kwam op het laatste, uit Duitsland kwam nog op het laatste moment om uh, erbij te wonen. Er zijn premiers uit landen als Estland, Macedonië, Honduras, veel Afrikaanse landen. Donner is er namens Nederland. En natuurlijk zijn er heel veel kardinalen en bischoppen en priesters. En de helft van het Sint-Pietersplein is gewoon wit gekleurd van de, van de priesters. En daarachter staan alle mensen met eh, vooral Poolse vlaggen te wapperen. Mm -hmm. Johannes Paulus II overleed in april 2005. Hij is best wel snel zalig verklaard. Ja, inderdaad. En daar zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Allereerst het feit dat... Toen hij overleed in 2005, in april, uh, toen riep het volk meteen al dat hij uh, santo subito moest, subito moest worden, oftewel meteen heilig. En daar hebben de kardinalen toen meteen over vergaderd en besloten dat de paus, de nieuwe paus, als hij dat wilde, dan kon hij een uitzondering maken op de gangbare procedures. Namelijk eerst vijf jaar wachten en dan pas een procedure starten. En dat heeft Benedictus gedaan. En daarnaast heeft het natuurlijk hele prettige bijverschijnselen nu... want de kerk heeft veel kritiek gehad... met name vanwege de pedofilie-affaires rondom priesters. En misschien dat dit weer een ander licht werpt... op de katholieke kerk, zo hoopt men in het Vaticaan. Correspondent Wasmesters in Rome. Dit is het NOS-journaal, is Isola Thomassen. De komst van Oost-Europeanen naar Groot-Brittannië... is goed voor de Britse economie. Het staat in een overheidsrapport, meldt de BBC. In landen die een strenger immigratiebeleid voeren... voor Oost-Europeanen, was juist sprake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 Gingen. Op het IJmeer bij Muiden wordt niet langer gezocht naar een vermiste man. Hij zat samen met drie anderen in een speedboot die gisteravond in de problemen kwam. De drie anderen zijn inmiddels gevonden na een grote zoekactie op en rond het IJmeer. Ze zijn ongedeerd. Eén van hen was wel onderkoeld, zegt de kustwacht. Dat betreft dus een, de, de vierde persoon van de speedboot die vermist wordt. Uh, We hebben daar uh, toch uh, een flink aantal uren met een hoop eenheden naar gezocht. persoon en bootje zijn uh, niet aangetroffen... Vanwege die omstandigheden en de tijdsduur en de watertemperatuur is de zoekactie stopgezet. Koninginnedag in Amsterdam trok gisteren zo'n 800.000 bezoekers. En een groot deel daarvan moest s'avonds weer met de trein naar huis. Vorig jaar liep dat uit op een chaos. Een verslag van Gary van Pinksteren. Hey, echt goede plek, jongens. Nou, jullie even ruimte willen maken voor de mensen die wel ah, willen instappen. We ja, ja, dat weet ik. Maar jullie staan zo dat mensen niet in kunnen stappen. Voilà, dank je wel. Bij deze trein staan bij alle deuren staat personeel van de NS die mensen tegenhoudt die nog te laat willen instappen. Zodat die trein uiteindelijk kan vertrekken. Als ze dat niet zouden doen, dan zou die trein waarschijnlijk nooit van het perron wegkomen. We hebben goed assistentie van SP en spoor 8 Anton over. De trein zou op tijd vertrekken, maar er heeft iemand aan de noodrem getrokken en ze proberen die nu te vinden. Aannoem mij dat ik gedrukt heb het van niet waar is. Er worden nu een paar mensen uit de trein gehaald, de politie is er meteen bij. Er bestaat nu een beetje ongerustheid dat als deze trein niet snel vertrekt, dat dan het, de treinen hierna ook in de problemen komen. Dus er wordt nu aangedrongen dat deze trein hiervan gaat vertrekken. Het is een kwartiertje later en de deuren gaan dicht. Nico de Bruyne, voorlichter van de NS. Wij stonden net bij een trein waar we inderdaad mensen aan de noodrem getrokken hadden. Dat werd heel snel opgelost. Hebben jullie nou op dit soort dingen getraind met de mensen? Nou, dus in ieder geval naar aanleiding van de incidenten vorig jaar met het uh, noodremtrekken zijn deze maatregelen genomen. Dat betekent dat er op diverse strategische plekken extra politie staat en mobiele eenheid. En ja, we hebben natuurlijk onze eigen medewerkers ook massaal ingezet op onze stations. Ja, want ik zag bijna voor elke deur stond wel iemand van de NS. Dus in ieder geval zo op het traject Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk... ...rijden ook extra ingehuurde beveiligers mee, speciaal voor dit doel. Maar er waren ook mensen zeg maar, die mensen bijna de treinen induwen. Het, het deed een beetje Japans aan. Ja, in Japan hebben ze de treinduwers. Nou, zover willen wij toch nog niet gaan. Maar het is in verband met de veiligheid wel van belang... ...dat de mensen op tijd in die trein zitten en dat de deuren dan dicht kunnen. Dan kan het trein vertrekken, want dat is prioriteit nummer 1. En de NS kan tevreden zijn, want het is gisteravond allemaal zonder grote problemen verlopen. Sport. In de Spaanse voetbalcompetitie is Barcelona er niet in geslaagd een voorschot te nemen op de landstitel. De Catalanen verloren gisteravond met 2-1 van Real Sociedad. Bij Barcelona stond Ibrahim Affalay in de basis. Het elftal van trainer Guardiola bestond vooral uit invallers vanwege de halve finale van de Champions League komende dinsdag tegen Real Madrid. Real verloor gisteren in de competitie met 3-2 van Zaragoza. Het gat tussen Barcelona en Real blijft daarmee acht punten. In Duitsland viel wel de beslissing... Borussia Dortmund mag zich na negen jaar weer kampioen van de Bundesliga noemen. Dortmund won zelf met 2-0 van Nuremberg. En naast de concurrent Leverkusen verloor bij FC Keulen. Waardoor Dortmund niet meer is in te halen. De Trainer van Dortmund, Jurgen Klopp... had zich wel een ander gevoel voorgesteld bij het winnenhalen van het kampioenschap. Ik heb heute vastgesteld?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 In Nederland, daar kan vandaag de beslissing vallen. FC Twente zou kampioen kunnen worden. Maar dan moeten de tukkers wel winnen van hekkensluiter Willem II. Ajax moet verliezen bij Herenveen. PSV moet punten laten liggen tegen Vitesse. Spannende middag dus, maar Twente-trainer Michel Preudon... wil vooral genieten van het moment. Als je kan uh, op dit moment van het jaar nog uh, strijden voor de titel... en strijden voor de, de bekerwinst... Dat is een goed gevoel. Ik heb het al een paar keer gezegd in het verleden. Zo'n moment moet niet voor druk zorgen. Zo'n moment moet voor uh, ja, plezier zorgen. Omdat je kan meestrijden voor, voor de hoofdprijzen. Eh, uh, natuurlijk is er een beetje druk. en Natuurlijk wil je alles winnen. Enzovoort, maar wij wilden in zo'n situatie zijn. Dus dat is heel positief. De aftrap van alle negen wedstrijden in de Eredivisie is om half drie. En dat is allemaal natuurlijk hier te volgen op Radio 1 bij Langste Lijn. De hoofdpunten van het nieuws. Zoon Gaddafi gedood bij luchtaanval, zeggen Libische autoriteiten. Paus Johannes Paulus II is zalig verklaard... en man vermist op IJmeer bij Muiden. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max de perstribune. E-matching. Online dating. Alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Alleen oude mensen hebben artrose. Is dat waar?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 Doe ik met Ad van Liemt, journalist, programmamaker... de grondlegger van veel geschiedenisprogramma's. Vooral uh, over uh, de oorlog. Na ene Edith Bos, Europees kampioen judo, afgelopen week. En verder een blik op de televisie, afgelopen week met Ron Vergouwen. Als je niet van koninklijke huwelijken houdt... Nou, dan heb je een verschrikkelijke tv-week achter de rug. Inmiddels weten we eigenlijk wel alles... over die Britse bruiloft van William en Kate. Behalve één belangrijk detail... Want ik weet namelijk met welk merk stofzuiger de rode loper in de Westminster Abbey is gereinigd. Misschien ga ik het zo al onthullen. Het zijn de details waar het op aankomt. Onze verslaggever, vliegende keeper, Jules van der Wart. loopt natuurlijk ook weer ergens rond. Jules, en waar ben je? Nou, niet zo ver bij jou vandaan. Ik ben in Lagen. Want zometeen om kwart voor één speelt Lagen de dames tegen de dames van, van Amsterdam. En ik praat met teammanager Margit Zegers, zelfs Olympisch kampioen in 1984. En ja, ik ga een beetje vragen aan haar wat zij hier allemaal doet bij deze club. Dat is hockey, hè? als u de namen van uh, bijvoorbeeld uh, Margriet Segers of uh, Lisette Stevens uh, zou horen. U kunt uh, zoals altijd reageren op onze website. Dit uur op een stelling over de media. En straks in tweede uur een stelling natuurlijk over sport. De media stelling. De media hebben te veel aandacht besteed aan het huwelijk van prins William en Kate Middleton. De voor al uw reacties. Ad van Liemt, goedemiddag Ad. Goedemiddag. Fijn dat je er bent met pensioen. Ja, maar drukker dan ooit. Ja, zeker. Ja. Ja, wat doe je zo al? Uh, ik doe verschillende dingen. Ik uh, schrijf boeken onder andere, maar ook wel uh, artikelen als dat zo uitkomt. Ik geef les op de Hogeschool Utrecht. Uh, ik doe onderzoek. Uh, onder andere voor het Nationaal Archief. Uh, en nog zo te en ander wat langskomt. Deze weken moet ik vooral veel lezingen geven ja. over de Tweede Wereldoorlog. Ik kom er straks uitvoerig natuurlijk over te spreken, over jouw betrokkenheid bij die Tweede Wereldoorlog, over alle publicaties. Eerst en vooral ben je de bedenker van het programma Andere Tijden... waarin wekelijks een historisch thema wordt uh, belicht. Hè? En je bent de bedenker van Nos Laat, 1989, voorloper van Nova. Wat is, wat is jouw kracht als programmamaker? Kun je die omschrijven? Ik heb het niet allemaal alleen bedacht, hoor. Nee, uh, daar natuurlijk. zit waarschijnlijk ook wel de kern. We hebben nogal een teamspeler. En uh, uh, in dit soort programma's is het gelukt om een aantal mensen bij elkaar te krijgen... Uh, ja, waardoor de som die zodanig op elkaar... Uh, in speel dat de som meer werd uh, dan. Uh, hoe heet dat ook weer? De delen. Som, de, som meer dan de individuele optelling bij elkaar. En, uh, uh, nou, met name aan de tijden daarvan was ik echt overtuigd. dat uh, geschiedenis en televisie zo bij elkaar horen. En dat een uh, geregeld geschiedenisprogramma. eigenlijk een wekelijks geschiedenisprogramma. zo no nodig is bij, een, uh, bij een, een omroep. omdat er zoveel mooie verhalen te vertellen zijn die mensen veel zeggen. Uh, en dat is wel gebleken. Het is geloof ik nu, uh, bestaat nu 11 jaar. En uh, ja, het bloeit als nooit. Maar je kunt zeggen, bedacht in een tijd... dat de geschiedenis nog niet zo... in de, uh, de belangstelling van mensen stond. Hè? Jullie waren eigenlijk net voor, voor die golf uit. Of heb, uh, heb je hem gestimuleerd? Uh, ja, dat weet ik zelf niet. Of je een oorzaak of gevolg bent. Ik denk dat je allebei een beetje... dat andere tijden allebei een beetje is. Het is overigens eigenlijk bedacht... bij de eeuwwisseling. Of sterker nog de millenniumwisseling. Ik vond het... Een uh, leuk idee om uh, in het jaar uh, 2000 een programma te hebben... dat zou terugblikken op de vorige eeuw. Eerlijk gezegd, de allereerste werktitel was ook de vorige eeuw. Ja. Uh, want het zou gaan over de 20 e eeuw, de eeuw van bewegende beeld. En dat is ook bijna gelukt, want we zijn geloof ik in maart 2000 begonnen. En, en, uh, dus in die zin, uh, je moet niet vergeten, dat was het moment... dat er ongelooflijk veel teruggeblikt werd. Het, het laat, de laatste helft van 1999 waren alle media bezig met of het afgelopen jaar... of het de afgelopen decennium, of afgelopen eeuw, of afgelopen millennium. En uh, daar was een enorme hoos aan terugkijken. Ja. Uh, in 2009 ben je geëerd met uh, de Beeld en Geluid Oeuvre Award. Dat was, uh, dat was dus niet voor niks, want je hebt heel wat op je cv staan. Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad... Vanavond is erom de hele uitzending van NMS Laat gewijd... aan de gebeurtenissen aan beide kanten van die Berlijnse muur. Goedenavond en welkom bij Nova. Met achtergronden bij het nieuws van vandaag. Wat wij proberen is een aantal ja, grote lijnen te trekken. Eigenlijk met de centrale vraag, waar komen we nou eigenlijk met z'n allen vandaan? Dit was Andere Tijden. Terug naar de Oris. In het bezette Nederland gaat het leven, zeker in de eerste maanden, gewoon door. De nieuwe leiders, onder aanvoering van Rijkscommissaris Arthur C. Zinkwart, proberen Nederland geleidelijk in het Duitse Rijk in te passen. Dat is een uh, 47 seconden uur televisieleven. Zo, zo snel kan het worden samengevat, Maar je, je wordt wel geëerd. En ook nog met de ere Nipkov schrijft. Wat betekent dat voor een programmamaker... die eigenlijk alleen maar leuke, interessante programma's wil maken? Ja, uh, vooral verrassing. Ik, uh, ik heb ook ergens gezegd... Je gaat gewoon naar je werk. En als je dan thuiskomt, blijkt na enige tijd dat je een oeuvre hebt. Uh, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Uh, dus ik vond het allemaal een beetje. Ik, ik ben er erg onwennig over. Ik vind het allemaal prachtig. Maar ik ben ook wel verrast uh, dat iemand die eigenlijk uh, zich voorgenomen had zoveel mogelijk mm. op de achtergrond te blijven, zo op de voorgrond wordt uh, geplaatst. Ja. Want ik heb uh, nooit iets van presentatie of zo geambieerd. Ik wilde altijd. Uh, aan de, uh, aan de touwtjes trekken uh, op de achtergrond. Ja, nou ja, het, het is wel bijzonder dat je geëerd wordt... blijkbaar dus voor een oeuvre... zonder dat je weet dat je bezig bent een oeuvre op te bouwen. Ja, ja, ja zo is het erkend. Ja. Het, het ik, ik ben ook niet helemaal gek. Ik uh, snap ook wel dat die... Uh, nee. uh, uh, het plezier dat veel mensen aan die geschiedenisprogramma's heeft gehad... en het nut dat dat had, ook wel in educatief opzicht... dat dat wel uh, aangesproken heeft. Dus, uh, ja. uh, maar goed, daarmee ben ik ook wel een beetje het boegbeeld geworden... voor een hele groep enthousiaste en vaak hele jonge mensen... Hmm. Die, uh, die daar... Uh, keihard dan gewerkt heeft. Ja, dat, dat is natuurlijk heel prettig, hè? dat je als het ware een symbool kunt zijn voor mensen die daar ambitie en enthousiasme uitputten. Ja, ook af en toe een beetje genant. Ja. Dat, ben je, uh, of ben je nu te bescheiden? Nou ja, dan nemen we al die andere mensen die, die zich blind gewerkt hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want ja. Dat vergeten mensen, het maken van zo'n programma is vaak zo stressvol. En uh, uh, uh, daar, daar wordt ook geleden, hè, uh, voordat het klaar is... we dus het is ontzettend zenuwachtig of het allemaal lukt... en of ze het op tijd af hebben en zo. Ja, dat, uh, ja, dat is iedereen vergeten op het moment dat er een uh, prijs wordt uitgegeven. Zeg maar, nu, nu ben je uh, een, een, een meneer van de Tweede Wereldoorlog geworden, hè? Uh, zeker in deze week. Ja. Daar ja, moet ik ook wel aan wennen. Ik vind het wel heel mooi. Ik doe het wel heel graag. Want er blijkt toch in mij stiekem een uh, schoolmeester uh, schuil te gaan. En elke al misschien wel, hè? Nou ja, ik ben natuurlijk een beetje overgestapt van uh, vragen stellen... in de richting van vragen beantwoorden. Ja. Dat is een Je behoorlijk, bent deskundige geworden. Ja, dat is een behoorlijk grote stap ja. die eigenlijk ongemerkt... Uh, uh, uh, is uh, aan mij zich heeft voltrokken. Maar ik moet zeggen, ik heb van de week weer een paar van dat soort avonden gehad... dat ik uh, een, een zaal moet toespreken. En dat vind ik wel ontzettend prettig om te doen. Wij vragen onze gast op de perstribune van Max altijd nou een eigen medianieuws. Wat is dat voor jou? Uh, nou, in het algemeen vond ik dat gedoe rond die uh, toespraak van Thomas van der Dunk... die hij uiteindelijk niet zou mogen houden. Omdat uh, hij was gevraagd om een lezing te houden. Dat mocht ook wel controversieel ja. zijn. Maar toen het dat was, werd de uitnodiging ingetrokken... omdat hij uh, anti-PVV of in ieder geval vergelijking van de PVV maakte... die door CDA en uh, VVD in de... Uh, Staten van Noord-Holland niet op huis werd gesteld. Uh, vervolgens mocht hij het uh, uh, buiten illegaal toch doen. En ik heb daar zo prachtige foto's van gezien. En ja. uh, dat deed echt denken aan de Hagen preken. Hè. Dus de, de, de, Als je de kerk niet in mag, dan ga je gewoon naar buiten kijken. Dan ga je de de kerk, ja. hè. En dat zag je op de achtergrond dat provinciehuis. Wat ik daar nog wel het allermooiste aan vond, uh, dat was het feit dat uh, commissaris van de koningin Johan Remkes op de eerste rij stond. En dat vond ik echt het statement van de week. Echt een liberaal.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 Jongeren, ja, een echte liberaal kun je zeggen ja, natuurlijk, in, in deze ja, of zin. Of je het nou mee eens bent of niet, ik denk dat hij ook niet in alle opzichten het eens is met wat voor de dunks zegt. Maar een echt liberaal uitgangspunt is: ik ben het volstrekt met u oneens, maar ik wil mij doodvechten voor, uh, voor uw kans om dat te kunnen zeggen. Ja. U kunt reageren op, uh, op wat Ad van Liemte zegt op ons uh, gastenboek, deperstabune.nl. U kunt vragen stellen, u kunt ook stemmen op de stelling.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 Dus 035-677-6001. Straks om half twee het antwoordapparaat. Eerst even langs een paar zaken die ons zijn opgevallen... in het Nieuws de afgelopen week. Om te beginnen... Het huwelijk van William en Kate. Het belangrijkste nieuws toch van deze week... als je tenminste de hoeveelheid nieuws als graadmeter neemt. Is het huwelijk van de Britse prins William en zijn Kate Middleton? Is dat, uh, is dat ook waar u uh, aandacht naar uitging? De media speculeerden hevig op alle details van dat huwelijk... en de NOS deed mee. Nou is er de afgelopen weken veel gespeculeerd over allerlei uh, losse eindjes. die vandaag dan duidelijk zouden moeten worden. Bijvoorbeeld over de jurk van Kate. Is, is daar nog nieuws over? Gisteren zagen we foto's in de kranten verschijnen. bij het hotel waar Kate Middleton de afgelopen nacht heeft uh, verbleven. Een dame waarvan het gezicht bedekt was met hele grote tassen. die het hotel binnenliep. en uh, de telelenzen die ontgingen niets. en die zagen dat ze een riem droeg. en dat wordt hier door de modekenners uitgelegd. dat was een riem van het McQueenhuis. Dus het woord Sarah Burton. Zo wordt gezegd, maar we gaan het pas om 11 uur definitief weten. Ad, uh, Ad van Liem, je bent een tijdje uh, chef uh, van, uh, van het journaal geweest. Hè? Zou, hm. dit, uh, zou dit een onderwerp zijn dat jouw journaal gehaald zou hebben? Uh, nou, in ieder geval in aanzienlijk mindere mate. Ik vind dat de journalistiek uh, de laatste jaren leidt... aan een uh, voorbeschouwingsziekte die, uh, die, die bijna niet meer te stuiten is... Uh, dat komt een beetje uit sportjournalistiek, waar ook het voor, voorbeschouwen uh, eigenlijk vaak langer duurt dan het evenement zelf, zeker bij voetbal. Uh, nou beschouwen trouwens ook, maar vooral ja. voorbeschouwen. En eh, dat zouden ze wat minder moeten doen. Het beste voorbeeld in Nederland is natuurlijk de fitna-affaire geweest, waar de voorbeschouwingen zo enorm eh, langdurig en intensief waren. En terwijl de gebeurtenissen zelf buitengewoon weinig bleek voor te stellen. Weet je niet van tevoren, maar het speculeren dat het wel heel groot en heel bijzonder zou worden. Dit was natuurlijk op zichzelf tamelijk saai kerkdienst, wat ik ervan meegekregen. Ik heb het niet veel gezien, maar heel traditioneel, heel saai, heel onpersoonlijk. En, en er is zendtijd aan besteed. En dat had wel een paar schepjes minder gemogen. Ik vind dat zo een stuk daar toch eens over na moet denken. een schepje minder voor Persvrijheidorganisaties, organisaties als PressNow en Free Voice zijn gefuseerd. Ook de afdeling Buitenlandse Projecten van Radio Nederland Training Center... het expertisecentrum van de Wereldomroep sluit zich erbij aan. De drie vormen samen een nieuwe niet-overheidsorganisatie... een NGO voor mediaontwikkeling. De partijen gaan verder onder de naam Free Press Unlimited. Net als de voorgangers zullen ze zich inzetten... voor de ontwikkeling van onafhankelijke media in conflictgebieden... waar goede informatie van levensbelang is. Ad, zijn dat de ontwikkelingen die je bijhoudt en waarvan je zegt dat is goed dat ze voorkomen? Uh, ik houd niet zo bij. Ik weet dat het speelt. Ik lees er af en toe wel eens over. Uh, Nederland heeft een goede naam op het gebied van uh, trainen van buitenlandse journalisten. Uh, we hebben zelfs een, uh, een spectaculair exportproduct op dat gebied, namelijk het Jeugdjournaal, dat we ja. dat het binnen of meer het Nederlandse is, dat we exporteren. Dat vind ik uitstekend. En uh, dus als dat op deze manier beter en efficiënter kan, uh, lijkt me dat prima. Altijd doen, hè. Ja. Deze week maakte de NOS bekend dat de jongerenactiviteiten weer op de schop gaan. Sinds een aantal jaar is op 3FM een speciaal jongerenjournaal te horen onder de naam NOS Headlines. Op Nederland 3 onder de naam Journaal op 3. Vanaf morgen worden de redacties samengevoegd en krijgen ze een andere namen. 1 plus 1 is 3. Online op Nederland 3, 3FM en Phonics. NOS op 3, het nieuwe crossmediale nieuwsplatform van de NOS. Vanaf 2 mei. En het jongerenjournaal krijgt ook een extra presentator. Mustafa Margadi had uh, speciale bulletins voor jongeren. Werkt het, denk je? Dat uh, is lastig te zeggen. Ik denk het wel. Ik denk dat het, kijk, het Jeugdjournaal is het bewijs dat het werkt om uh, kinderen in ieder geval... Uh, op twee manieren uh, met het nieuws te confronteren. Enerzijds het grote nieuws uh, op een manier gepresenteerd... dat het voor hen goed te begrijpen is. En anderzijds het nieuws uit hun belevingswereld. Dat zijn de twee componenten van het Jewishjournaal. En ik heb altijd wel gevonden dat je dat ook voor de periode daarna zou moeten doen. Hoewel het heel lastig is, want... Uh, eigenlijk houden die kinderen op naar de televisie kijken. Die ja. zitten alleen nog maar achter de computer. Die komen daarna wel weer terug op de een of andere manier. En misschien dat dat helpt om ze, om ze terug te krijgen. Uh, dus ik, ik ben er wel voor dat je probeert die doelgroepen te doen. Overigens vinden ze op een gegeven moment allemaal het acht uur journaal toch weer. Dan is het pas echt waar. Een meneer met een stropdas die er is. Dat is schrik, schrik. Ja, daar kijk je naar. Uh, en die geloven ja. ze. Ja, zo is dat. De Koning in de dag uitzending van gisteren van de NOS werd bekeken door 1.996.000 kijkers. Astrid Kersenboom, goedemiddag. Goedemiddag. Astrid, het uh, gezicht, de stem van, uh, van die uitzending. Het, het zijn er een heleboel. Astrid, toch zijn het er minder dan uh, 2010. Want toen waren het ruim 2,5 miljoen. Dus er zit een lichte teruggang in. Realiseer. Ja. ja, wat wou je zeggen? Nou ja, toen regende het. <laughs> en dat was het oh. jaar na Apeldoorn. Ik denk dat heel veel mensen toen me hebben zitten kijken van gebeurt er wat? Dat is, dat is inderdaad waar. Dat is, dat is zo. Um, hou jij in je achterhoofd, als je zoals, uh, zoals gisteren bezig bent... dat er zoiets raars kan gebeuren als destijds in 2009 in Apeldoorn? Ik bedoel, in hoeverre zit dat in je achterhoofd? Nou, ja, weet je, in 2009 komt de knop ook snel omzetten. Dus ik ga hem zo'n dag niet al te veel mee bezig houden. Je weet toch niet, als er wat gebeurt, wat er dan gebeurt. Dan moet je het maar laten komen zoals het komt. Nee, maar toen, toen verrast het je natuurlijk uh, volledig. En nu uh, is die wetenschapper... Uh, uh, op het moment dat je aan zo'n dag begint... Hè? dus ik kan me toch altijd voorstellen... dat je denkt van, oh jee, als het gebeurt, wat dan? Wat, wat zijn dan mijn woorden op zo'n moment? Nee, want ja, de, zoals ik zeg... in 2009 ging dat ook vanzelf. En dat is volgens mij ook uh, het beste wat je kunt doen. Omdat je... Uh, je moet niet van tevoren formuleringen bedenken... want je moet reageren op wat er gebeurt. Zo is het. Uh, dat is waar. Je moet alleen profiet zijn. Wat zou jij denken, Ad, als je voor zo'n klus zou staan... en je, je weet dat dat gebeurd is op Koning in de Dag? Nou, ik denk dat als het volkomen gelijk heeft... Ja. Uh, je moet uh, jezelf commentaar vertrouwen. geven vanuit jezelf. Dus je moet ook de onverwachte dingen... Uh, uh, vanuit jezelf doen. Ik heb wel zelf uh, veel grote evenementen gedaan als eindredactie. Dan moet je wel zorgen dat de lijnen open zijn. En dat je, dat je, ja, ja. Dat je informatie hebt en dat je dus voorbereidingen doet. Zodat je kunt reageren. Maar je moet niet uh, allerlei draaiboeken voor nou, ja. het uh, onverwachte. En, en heb jij, het op, op, op zo'n zo moment dan ook heel veel z'n hart nodig op je oren, zal ik maar zeggen. Dat ze je wat influisteren. Uh, op het moment dat er zoiets gebeurt, Ja, je bijvoorbeeld. Te ja, ja, ja. Dingen die je uh, niet ziet, maar die je wel zou moeten kunnen vertellen aan de kijker. Ja, natuurlijk. Als, als je dingen niet ziet, dan kun je het anders niet vertellen. Uh, kijk, twee jaar geleden was het zo dat we uh, het eerste, zeker het eerste half uur vrijwel op onszelf waren aangewezen. Uh, omdat ook het mobiele telefoonverkeer heel moeilijk werd. Hmm. Maar er was één geluk... Uh, wij hadden alle informatie. Wij wisten bij wijze van spreken meer dan welke instantie dan ook. Want wij hadden onze camera's op het kruispunt staan. Dus eh, ja. wij konden alles herhalen, wij konden laten zien wat er gebeurd was, wij konden laten zien wat er op dat moment gebeurde. Dus dan heb je op dat moment ook niet zo heel veel informatie van buiten nee. nodig. Nee. Gisteren was het een vrolijke opgewekte Koning in de dag. Een echte Koning in de dag uitzending ook? Ja, maar ja, alles had natuurlijk mee. Hè. De, de zon, het weer, dus dat goed was. Uh, het was vrolijk, ja, dan, uh, dan is het uh, heel makkelijk om ook een vrolijke uitzending te maken. Ja, het is ook, ik, ik moet zeggen, ik vond het erg leuk om te horen bijvoorbeeld dat Weert een paardenstad is. Terwijl ik altijd dacht, daar komen alleen maar vlaaien vandaan, uh, echte <laughs> eetbare vlaaien. <laughs> nou, heb, je, heb je nog wat geleerd ook ja, over zo is dat. toch? Ja. ja, nou ja, daar, het zijn ook dat soort details uh, waar je toch voor kijkt en luistert, neem ik aan. <laughs> Huh? Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook het leuke voor zo'n stad. Die kunnen laten zien mm. uh, uh, waar ze voor staan en wat er allemaal ja. te doen is. En dat is natuurlijk ook wel waar die steden uh, heel graag uh, een vervolg aan willen geven uh, uh, daarna. Hè? Want voor het toren zou heel graag nog wat meer toeristen trekken en dat is voor hun natuurlijk toch wel belangrijk. Of niet voor niks. Ze wil graag willen dat de koningin komt. Nee, nou, ze hadden in ieder geval een burgemeester die zijn beste voor gedaan heeft. Een uh, opgewekte meneer. Die een vrolijke toespraakje had. Dus uh, dat is de eerste keer. Ja, Hij begon heel losjes. Dat was, ja. was erg leuk. Ja. ja, gelukkig wel. Dat was heel plezierig. Als het nou op naar het volgende evenement. Weet je al wat dat gaat worden? Ja, dat is Veteranendag. Kijk aan. Dat is uh, eind juni natuurlijk, hè? rond de verjaardag. 25 ja, juni, van ja. Prins Bernhard. Ik dank je wel, Astrid. En een mooie zondag. Hetzelfde. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, de vliegende kip. De vliegende kip. Uh, Jules van der Wart, hockey, Laren, uh, Margit Zegers. Ja, Margriet staat naast me en uh, ja, ze staat uh, op allerlei, uh, op een apparaatje te kijken. Wat staat er eigenlijk scoreboard. op? Het scorebord. Jij doet ook het scorebord. Want dat doet team manager. Ja, het team is van Laren, dames en heren, doet heel erg veel ziel. Uh, scorebord bedienen, uh, de ballenmeisjes aankleden. Zorg ook dat alle wedstrijdballen klaar liggen voor de ballenmeisjes. Uh, ja, je team verzorgen, water voor de coach en de uh, assistentcoach. Ja, het, er komt veel bij kijken. Ja, ben je nou net zo zenuwachtig als die meisjes? Want ja, om, uh, dames zijn het hè. Om kwart voor beginnen jullie hè? We beginnen om kwart. Kwart voor en dat is het. is nu 12:34, dus dus nog even. Nee, ik ben, ik ben helemaal niet nerveus. Ik heb in de kleedkamer net uh, uh, de stemming even weer uh, gevoeld. En uh, de meiden van Lager hebben er ongelooflijk veel zin in. We hebben een goed weekend uh, gedraaid op de Europa Cup. En uh, ja, eigenlijk zijn de, de grootste vrouwen van Lager nergens bang voor. Nee, die grootste vrouwen doen het goed, hè, want ze hebben de halve finale ook bereikt hè, van de Europa Cup. Ja, we hebben uh, twee lastige wedstrijden gespeeld, toch tegen uh, uh, Slauw en uh, Atasport. Uh, het lijkt al het leek heel makkelijk, zo'n voorhand van de Europa Cup. Maar uh, nou, met name de, de derde wedstrijd uh, hebben we laten zien wat we in huis hebben. En gaan vol goede moed uh, de wedstrijd. We spelen tussen tegen den Bosch in de finale ronde met Pinksteren. Maar we hebben een uh, ja, goed weekend, een goede opmaat ook naar de play-offs uh, uh, gemaakt. Ja, vanmiddag spelen jullie tegen Amsterdam. Uh, ja, jullie doen het goed, staan tweede. Maar kampioen worden, dat, dat zit er niet meer in, denk ik. Hè? Nou, het, we hoeven niet kampioen te worden. We gaan de uh, playoffs, nee, play-offs. We gaan de play-offs. kunnen we kampioen worden. Ja. Nee, weet je, uh, we willen gewoon wedstrijd wel winnen. En uh, ja, ik ben bang dat Den Bosch gewoon toch vandaag wint van Kazet. Uh, van dus dat is, die achterstand is dan net iets te groot. Maar het mooiste is wel we gewoon tweede blijven. Dan hebben we in ieder geval thuisvoordeel. Waarom ben jij teammanager geworden? Want kriebelt het nog steeds, dat hockey? Uh, nee, ja, zoiets wordt je niet. Je, je wordt uiteindelijk word je dan weer gevraagd. En uh, vorig jaar ben ik iets van vijf keer of zo ingevallen voor de manager die toen uh, uh, zwanger was. En ja, kennelijk heb ik die taak zo goed vervuld. Ze hebben uh, ongelooflijk aan mijn kop zitten zeuren dit, voor dit seizoen. En uh, ja, ik ben dol op Alexander Koks, de uh, coach. En uh, uh, het is een bijzonder team met acht internationals erin. En, uh, Trouwens, ook mijn eigen dochter speelt mee. Dus ja, ik ben er dan toch op zondag. Kijk, dat scheelt, hè. En Alexander gaat weg, die wordt zo meteen assistent-bondscoach. Ja, wordt assistent-bondscoach. Het is natuurlijk al van Max Caldas. Die ook, ik zag net aanwezig. Je hebt de primeur, hè? Kaal. Hij is kaal. Hij heeft zijn kaal aan het schillen. Nee, een hoop publiek hoop ik vandaag. Er zijn verder geen wedstrijden. Dus ik hoop dat ik ook vandaag als Laren-manager. Ja, toen een van mijn oude clubs Amsterdam. dat we die punten hier dik kunnen pakken. Ik heb veel meegemaakt hoor, in de sportwereld. Maar die manager op Pumps heb ik nog nooit gezien. Nee, maar je kent me, joh. Kijk, een zegers zonder Pumps uh, of Glitters, die bestaat niet. Succes zo meteen. Dank je. Mag ik uh, zegers op, uh, op Pumps. Nou ja, gisteren op Koningin de Dag liepen alle prinsesjes blijkbaar. Ondanks de waarschuwingen op uh, Pumps over de keitjes in Torren. Dus uh, het is des dames, hoe dan ook. Ad van Liempt, gelauwerd programma maken hier op de perstribune. Ad Kun jij uitleggen um, hoe jij zo in die Tweede Wereldoorlog verzeild bent geraakt als programmamaker? Mm, maar het heeft er alles mee te maken dat ik in 88, uh, uh, meer of meer toevallig, betrokken raakte bij uh, de zogenaamde remake van de bezetting van Lou de Jong. Er uh, was een plan met de NOS om, en een contract met Lou de Jong om de serie opnieuw te maken. En uh, uh, op een gegeven moment ben ik daarbij betrokken geraakt. En heb ik daar de filmresearch voor gedaan. En ook wel een deel van de eindredactie. En ik heb eigenlijk heel intensief met Lou de Jong samengewerkt. En dat uh, bijna twee jaar lang. Uh, twee, keer, twee dagen in de week ongeveer. Dat was, en dat voelde ik als een privécollege. En Lou de Jong was natuurlijk, wist natuurlijk zo ongelooflijk veel. hij was op dat gebied zo wijs. Dat ik mij twee jaar lang heb gelaafd aan zijn wijsheid. En daar uh, toch wel vrij veel kennis en enig inzicht aan op overgehouden. Ja, En uh, de bezetting, dat, uh, dat was een... Uh, laten we zeggen beladen, iets wat zwaar programma. Hier is een uh, fragmentje daaruit. Er zijn uit Westerbork meer dan 100.000 Joden gedeporteerd. En van hen zijn na de oorlog maar een paar duizend teruggekeerd. Alle overigen zijn vermoord. Veruit de meesten in gaskamers. U weet dat. Maar nu moet ik u vragen te proberen dat weten hier even buiten beschouwing te laten. U zult begrijpen waarom. Ik zal het niet hebben over wat ten aanzien van de jodenvervolging is gebeurd in 1942, 1943 en 1944. Maar alleen in 1940. Ja, dat zou nu niet meer kunnen, denk ik. Zo aangezet. Nee, eh, het was toen ook al aan de ouderwetse kant, moet ik zeggen. Eh, het was eh, een productie die toch wel onder grote tijdsdom... ...de drang tot stand kwam. En dat was de bedoeling dat Louis de jongen hem zelf zou presenteren. Het zou zijn laatste grote publieke optreden, zijn. hij was 75. En een paar weken voor het begin van de opname kreeg hij een hersenbloeding. Hij heeft nog ongelooflijk hard gewerkt uh, met uh, dagelijkse logopedie... ...om uh, zijn stem en uh, zijn spraakvermogen zo terug te krijgen... ...dat hij het toch nog zou kunnen doen. Ondertussen hadden we Pietania benaderd om Prachtige hem trouwens, te schitteren, hè? Hè, een bronzen klok, ja. uh, om hem uh, te vervangen. En toen liepen er even twee trajecten tegelijk heel spannend, heel ingewikkeld. Maar het was ook een groot menselijk drama... dat we op een gegeven moment de beslissing moesten nemen... samen met de jong, dat het niet meer kon. Ja. Uh, maar eigenlijk was, de, was het toen ook al ouderwetse televisie. En uh, eerlijk gezegd... Uh, ik heb niet, ik had toen nooit verwacht dat het nog een keer zou lukken om toch een moderne versie te ja, maken. Dat gemaakt. is de oorlog geworden met ja, de Robtrip natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dat, uh, dat, daar zit veel moderniteit in. Uh, in de vorm van presenteren op locatie. In de beeldvoering, maar vooral ook in uh, de, de aanpak van de thema's en in, het, in de poging om het nieuwste onderzoek van de afgelopen decennia in die, in die serie. Uh, te verwerken waardoor het beeld van de oorlog toch op een aantal punten wel een slag uh, gedraaid ja, is. En laten we zeggen niet, niet het grote beeld van de oorlog maar veel meer inzoomen op de meer menselijke verhalen die in feite de oorlog ook kunnen vertellen. Ja, we hebben het veel meer gemaakt vanuit het perspectief van gewone mensen. Wat ja. merkten gewone mensen? Wat wisten gewone mensen? Wat overkwam ze? En ook geprobeerd daarin aan te geven hoe gelaagd dat was. Want dat er mensen in uithoeken van het land waren die nauwelijks merkten dat het oorlog was omdat er geen Duitsers in hun dorp kwamen. Terwijl andere waren die op de derde dag van de oorlog al Duitsers ingekwartierd kregen. En ze de hele dag uh, over de vloer hadden prachtig citaat van een vrouw die zegt... Ja, ze vallen eigenlijk wel mee, die Duitsers, maar er loopt nu wel iemand met een, hakenklas, een hakenkruisvlag over mijn zolder. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, uh, die gelaagdheid, die grote verschillen die er waren, ook in tijd, hè, de, de sfeer van... 41, 42 was niet te vergelijken met de sfeer van de laatste half jaar Dat zit daar eigenlijk, euh, hebben we geprobeerd zoveel mogelijk in te krijgen. En dat kun je dan toch wel als een ja. eigen tijdsvoorbeeld. Ja, maar schuif. ik wou zeggen, is dat, is dat nieuwe wijsheid? Of is dat uh, een, een, een manier van werken die uh, vereist wordt omdat je televisie wilt maken? Uh, ja, er is natuurlijk in dat hele vak van televisie veel veranderd en uh, veel inzichten. Wij hadden toen we hier al begonnen, al zeven, acht jaar andere tijden achter de rug. waarmee we in het vak van verhalen vertellen. Op televisie over geschiedenis behoorlijk onder de grie begonnen te krijgen. En de beste mensen, nou de beste, een aantal goede mensen van andere tijden. hebben ook uh, gewerkt aan de oorlog. En daar zie je wel stijl overeenkomsten, flink. We hebben daar wel wat andere dingen moeten andere, doen, andere lengte en zo. Maar de, de, de stempel van andere tijden zit er heel goed op. En ja, de, de, uh, waar, daar, daar zit een ervaring die er voor die tijd nooit geweest is. We ja. hebben natuurlijk nooit. Die continuïteit gehad van elke week geschiedenis op televisie brengen. En dat was het grote voordeel. Maar hoe kijk jij als uh, televisievakman tegen de komende 4 mei aan? De NOS doet al jaren op televisie en op radio verslag van de gebeurtenissen in de Nieuwe Kerk. en de kansleggingen op de Dam door koningin en andere uh, belangstellenden en belanghebbenden. Dat is een vrij traditionele vorm ja. van uh, radio en televisie. Ja. Ik heb uh, in 1995 mij daarmee uh, mogen bemoeien, vanaf 1995. En toen heb ik er uh, sterk voor gepleit om die. Bijeenkomst op de dam, is wel nieuwe kerk als dam, te mengen met een bijeenkomst in het land. En daarmee aan te geven dat die bijeenkomsten in het land. die gaan over gewone mensen. En ik vind zelf die dambijeenkomst al te plechtig en al te macro, al te te veel grootscheeps en officieel. En die heeft echt een micro-element nodig. Ik heb begrepen, ik doe de laatste jaren natuurlijk niet meer mee, maar. Ik heb begrepen, dit jaar uh, staan ze in Groningen... om te kijken hoe het in Groningen gaat. En dan zit daar het verhaal in van het Scholtenhuis. Scholtenhuis, moet je zeggen. Dat is, uh, het was het hoofdkwartier van de sigaraatsdienst op de Grote Markt. Kan je wel beschouwen als de allerergste plek in de oorlog in Nederland. Want de sigaraatsdienst hmm. Groningen later versterkt... Met, alle, met de allerslechtste uit de andere steden. Uh, ja, dat, dat was echt een, een zwaar criminele, criminele organisatie... die enorm gemarteld heeft. En het verhaal van een aantal overlevenden... en uh, nabestaanden uh, wordt daarin verteld. En dan gaat die oorlog, volgens mij, dat combineert met de dam. Hij krijgt veel meer relief. Dat vind ik veel beter. Dus hmm. ik vind dat die combinatie goed werkt. Ja. is al laatst een documentaire, omdat je net de naam Lou de Jong liet vallen en het college wat je van hem kreeg. Uh, over zijn broer Sally. En, en, en de kinderen van zijn tweede broer Sally. die op zoek waren naar informatie hmm. over hun overleden vader. En Lou heeft ons. Allen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog bezorgd. Behalve zijn eigen familie. Ja. Voor niet dramatisch. Ja. Nou ja, er is dus heel veel over te vertellen. Om het kort samen te vatten. Uh, wat er niet helemaal uitkwam. was wat voor een getraumatiseerde man de jong zelf eigenlijk ja. was. Maar heeft zelf informatie achtergehouden voor ja, wel, zijn neefjes. zo getraumatiseerd zat hij in elkaar. Ja. Uh, en uh, uh, ja, de, de, de, het was bepaald geen vrolijk beeld. wat er over hem werd gegeven. Maar die man heeft daar. Uh, heeft er heel lang voor in therapie ja. uh, gelopen. Hij heeft er heel veel uh, problemen mee gehad. En, uh, maar daarmee praat ik zijn gedrag ten aanzien van die neefjes natuurlijk niet Afschuwelijk, hè? Dat is afschuwelijk. Maar ja. daar zit zo'n die, die pijloze diepte van ellende achter. Ja, nou ja, wat ik je zei, ik vond het verbazingwekkend... dat de man die ons de Tweede Wereldoorlog thuis bezorgt in 13 delen ongeveer... Uh, 21. Zijn eigen, 21, zijn familie niet, niet inlicht uh, op hun verzoek. Ja. Ja. ja, het was wel heftig. Ja. De Tweede Wereldoorlog en de diepe wonden. En zoals elke week houdt uh, televisierus in Ron Vergouwen alle ontwikkelingen op televisie bij. Natuurlijk als het gaat om uh, vertrouwde zaken, opvallende dingen, nieuwe programma's. En die bespreekt hij vervolgens in Cassie kijken. En deze week uiteraard heel veel royalty. Was er nog wat op tv deze week? Cassie kijken met Ron Vergouwen. Het huwelijk. HET huwelijk. De twee dagen. En dan kijkt de hele wereld naar het grootste koninklijk huwelijk in Londen in 30 jaar. Morgen trouwt in Londen. U kunt dat niet gemist hebben. Wie mag zich de ultieme dubbelganger noemen van Miss Kate en Prins William? Oh. Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik denk bijna niemand hier die dit gaat verslaan komende vrijdag. Ik vanmorgen zelf het nieuws aanzetten, wist ik eigenlijk niet wat ik zag. Tentjes op straat in Londen. Ja, weet je, een beetje de situatie van 1981 herleeft weer. Ja, de wereld schreeuwde na alle ellende van afgelopen maanden om positief nieuws. En dus kregen we dat met het huwelijk van William en Kate. En dat nieuws dat kwam met bakken. En ook wij stuurden een heel peloton reporters van Sandra Schuroff tot royalty-kenner... ...boven picked Dorens? He um, oh, <laughs> en dus ging het vooral over alle randverschijnselen van dit mooie sprookje. En helaas, bij elk sprookje is er ook altijd een slechterik... die de boel allemaal wat minder rooskleurig inziet. En die rol werd deze week op overtuigende wijze vertolkt... door WNL's Joost Eerdmans. Ja, Het moet de mooiste dag van hun leven worden. Het huwelijk van Kate en William. Radicale moslimgroepen en anarchisten hebben al aangekondigd... om het feestje Ruil te verstoren. Ja, bij mij in de studio is aangeschoven Glenn Schoen. En hij is veiligheidsdeskundige. Wat worden nou die echt kwetsbare momenten, denkt u? Een van de grote zorgen is, kan iemand op afstand iets doen? Met een mortier bedoelt u dat iemand, of een granaat of wat... Heeft... Ook de wereld draait door heeft het onderwerp behoorlijk uitgemolken door vier dagen lang Rudolf Spoor... die onder meer op tv het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima regisseerde... te laten vertellen over het in beeld brengen van dit Engelse evenement. En dat was natuurlijk een leuk excuus om de traan van Maxima weer eens even te laten zien. Maar toegegeven, een originele invalshoek van DWDD was dat wel. En het moet gezegd, wat kan die man... Rudolf Spoor prachtig over zijn vak vertellen. Rudolf Spoor, waar bent u het nieuwsgierers naar? Openingsshot? Ik zou, als ik de regisseur daar zou zijn, ja. zou ik in de AI, dat is het grote wiel met al die gondels die aan de rand van ja, de reuzenrad, daar een camera in. Hoogste punt vastzetten. Uit naar een groot totaal. En dan over in elk geval op een uh, mooie helikoptershop, zoals ik dat noemde in het vak, een establishing shot, Dus dat je de kijker meeneemt, een snelle opeenschakeling maakt van de camera, zodat de kijker een idee heeft wat hij straks kan verwachten. Kan iemand mij. Vertellen waarom we deze man ooit met pensioen gestuurd hebben. Hij is namelijk te belangrijk en te gepassioneerd om nooit meer van zijn diensten gebruik te maken, wat mij betreft. Maar goed, toen moest de bruiloft nog komen. Want wij als tv-kijkers waren al lang en breed verzadigd. En niet alleen de kijkers. Ik, ik vind wel dat het tijd is morgen, want ik word een beetje moe van alle voorbeschouwingen en van alle artikelen. Ja, zelfs Albert Verlinde was er klaar mee. Dat zegt toch wel wat. Nou, vrijdag was het dan zover en het commentaar van NOS-presentatrice Eva Jinek... Dat gaf nou ook niet gelijk blijk van grote betrokkenheid. Tim, zo'n dag, um, we hebben het al meerdere keren gezegd... is volstrekt uitgedacht van A tot Z. Dat betekent dat er ook met militaire precisie is gewerkt aan een bruidstaart. Het is een uh, traditionele vruchtenkreek, zoals het heet. Ik heb erover gelezen. Ik heb zelfs gelezen dat het een vrij conservatieve keuze was. Een ouderwetse keuze, omdat fruittaart in de jaren zeventig heel populair was. Ja, ik heb me verdiept in van alles en nog wat, Tim... waarvan ik nooit dacht dat ik er iets van af zou weten. En dan moesten we onze vaderlandse gekte nog krijgen de volgende dag. En inderdaad, natuurlijk ook prinses Mabel op hakken. Op hoge, hoge hakken. Maar ook de andere prinsessen laten zich niet onbetuigd. Ook die, van allemaal hakjes aan. Hoe je eruit ziet is belangrijker dan hoe makkelijk je loopt op zo'n korte dag. Omroep Max speelde handig in op al deze uitbundige royalty gevoelens met een aardige serie over Nederlanders die ooit de koningin ontmoet hebben. Geen opzienbarende onthullingen, maar wel leuk om zo de persoon onder het kroontje... eens wat beter te leren kennen. Majesteit is een paardenvrouw. En toen pakte de, de, de majesteit en, en, en prins Klaus die pakte dat op. Ik heb nog nooit zo'n koninklijke wif gezien. Ja, en dat maakte mij emotioneel en dat, dat zag ze. En toen sloeg ze een arm om me heen. Ja, heel bijzonder. Omroep Max lijkt hiermee een trend te zetten... want eerder deze week startte al de serie oorlogsgeheimen bij deze omroep. Wederom gewone Nederlanders en hun oral history nu over de ervaringen en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. En wederom blijkt dat er nog heel veel niet eerder vertelde... indrukwekkende verhalen zijn. We brengen een bezoek aan amateurhistoricus Jan Reinders. Hij blijkt van onschatbare waarde, want hij heeft kopieën... van de Zwarte Lijsten uit Tiel. En inderdaad, daarop vinden we de naam van Wims vader. Hij heeft uh, geen afscheid genomen of hij heeft geen woorden... van uh, die strekking aan mij uh, verricht om te zeggen van... Uh... Ga je goed of zo? Dit of dat. Ik kan me nog wel herinneren dat uh, dat ik uh, gehuild heb. Ja. Het zijn onthullingen op microniveau, maar ze maken zo'n gebeurtenis wel heel goed voelbaar. Tja, over het huwelijk van William en Kate... zou zo'n serie moeilijk meer te maken zijn, denk ik. Want deze week is al zo'n beetje alles verteld wat er te vertellen viel. Tenminste, dat ga je bijna hopen. Kassie kijken met Ron Vergouwen. Vanmiddag uh, neemt Patrick Pauwen afscheid van het betaald voetbal. Hij. Uh... Hij kondigde in februari aan dat hij ermee ophield. Patrick Bouwer van VVV, maar ook van Feyenoord. Patrick, goedemiddag. Goedemiddag. Doe je nog mee vanmiddag in de wedstrijd VVV-Feyenoord? Uh, nou, lekker langs de kant. Maar je gaat afscheid nemen. Het is uh, de laatste keer dat je officieel dan in de koel cool bent. Ja, inderdaad, officieel uh, gaan we lekker even naar een wedstrijd kijken. Van tevoren uh, afscheid nemen van het publiek. En uh, ja, dan uh, stap ik even uh, uit deze achtbaan, zou ik maar... Zeggen. Ja, kost het je moeite om uit de achtbaan te komen, afscheid te nemen? Ja, nou, de achtbaan heb ik altijd wel leuk gevonden. En uh, nou ja, moeite, kijk, uh, het zit er op een gegeven moment aan te komen. En uh, voor iedereen uh, komt een keer een, een eind aan zoiets. En dat is voor mij uh, nu geweest. Ja, en heeft het, uh, het vertrek ja. van jullie trainer Jan van Dijk, die ontslagen werd, daar nog een bijdrage aan geleverd voor jou persoonlijk? Ja, ja, zeker. Zeker, een van de redenen. Ja. Ja. Uh, wat is je hoogtepunt? Hè? Want dat vraag je altijd op een moment van afscheid. Wat is, als je het nu terugkijkt, al rijdend op weg naar uh, Venlo, het hoogtepunt uit je carrière? Ja, nou ja, ik, uh, Dat is meer een periode dat we uh, eigenlijk uh, landskampioen werden. Uh, daarna uh, werd het Cornel zelf al. En uh, aan het begin van dat seizoen ook uh, de Johan Cruijff schaal uh, ja, zeker met uh, de winnende goal, 10 uh, minuten voor tijd uh, daar oh, ja. een grote buitje aan had. Ja, dat was toch wel een uh, fantastische uh, periode. En één uh, groot hoogtepunt in de, die drie maanden tijd. Ja, dan praat we echt over de jaren 90 van de vorige eeuw. Wat ga jij straks doen als deze carrière officieel afgesloten is? Ja, dat is uh, lekker genieten. Uh, van uh, van, de, van uh, de kleintje weer bij. Dus, uh, en dan uh, komt er vanzelf al wat op mijn pad. En dan... Uh, ja, ga je gewoon weer een beetje wat, uh, wat van de hobby's uh, oppakken. Fijn. Nou, ik wens je een mooie middag. Het wordt een spannende voetbalmiddag. Uh, ja. En laten we hopen dat hij in ieder geval ook voor VVV goed afloopt, uh, deze competitiejaargang. Ja, nee, absoluut. Ja. Het is voor beide, beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Uh... Zo is het. Ik dank je wel, Patrick. En uh, een plezierige middag. Graag gedaan en bedankt. Patrick Pauwe, oud-Veienoren, nu van VVV. Ad van Liemt um... Ja, je bent ook een voetballiefhebber, hè? want jij bent van Utrecht. Ik ben van Utrecht, ja. Ik zit ja. zelfs in de Raad van Commissarissen. Ik hoor het, ja. ja. Je bent er helemaal los van de perstribune geraakt, hè? Uh, Al, uh, journalist uh, en, uh, ja. en, uh, en nu zit je overal ja, uh, in andere veel, fora, ik, zou ik zeggen. Ik schrijf zeg veel, dus ja. ik ben nog wel een beetje wel ja. één journalist, altijd journalist. Zo is ja. dat. En gelukkig uh, blijf je schrijven. Waar ben je nu aan bezig? Ik ben een paar dingen bezig, maar ik ben onder andere bezig samen met Marga van Praag... met een boek over haar vader, Max van Praag, en haar oom, Jaap van Praag. Voor dus de jongeren, en Max van Praag. En Max van Praag was uh, na de oorlog uh, de beroemdste zanger van Nederland. En uh, het boekbeeld van de vara. Hmm. En Jaap Praag, voor de iets oudere luisteraars... Uh, de, de voorzitter die Ajax uh, van een gewone club tot een Europese topclub maakt. Ja, ja. En die twee broers, uh, dat was een bijzonder duo. En daar gaan we proberen een mooi boek van te maken. Nou, ja, Een bijzonder duo. Twee Joodse jongens die natuurlijk jong waren... toen die, die oorlog begon. Ja, ze waren uh, in de twintig en uh, hebben ondergedoken gezeten. En in die onderduiktijd hebben ze in een extreem isolement gezeten. Ze hebben het gehaald, de rest van hun familie niet... En dat heeft hun leven in hoge mate beïnvloed. Onder andere het lijkt het wel alsof er in die onderduiken... een enorme uh, ambitie en energie is uh, opgespaard... die ze na de oorlog uh, gebruikt hebben om op hun gebied het op te halen. Ja, hoe, hoe gingen die broers persoonlijk met elkaar om? Uh, ze, het was een beetje een ingewikkelde verhouding. Ze belden elkaar ieder, iedere dag. En dan uh, schijnt de eerste vraag die ze altijd stelden... over de omzet van hun platenzaken te zijn gegaan. Dat waren ook koopmannen. Ja. En daarna gingen ze, vertelde de een een, een, een joodse mop aan de ander die dan uh, hartelijk moest lachen en zei, die ken ik al. Dat was een beetje de, de toon ja. waarin ze omgingen. Nou ja, goed, je zei Max van Praag, maar dat was inderdaad een beroemdheid. Elke omroep had natuurlijk zijn eigen, zijn eigen zanggezicht. Ja. En je denkt nou, gauw, nee, die Christiani of Bob Scholten, dat soort types. Ja, uh, dat was niet zomaar uh, het geval. Nu, jaren na de oorlog moesten die omroepen zich weer uh, proberen te, zo te positioneren... dat ze een belangrijke rol gingen, uh, uh, zouden houden die ze voor de oorlog hadden gehad. Dat was helemaal niet zeker. En daarom hadden ze ook leden nodig. En dan trokken ze het land in, met liedjes het land in, is echt uit die tijd. En dan probeerden ze daar zoveel mogelijk leden in te schrijven. En als je dan een boekbeeld had als Max van Praag, daar kwamen echte mensen op af. En dat leverde de VARA honderden, duizenden leden op. En daarom was die man ze geld waard. En bovendien had je dan ook uh, de opkomst van uh, de platenindustrie. En er ontstond een driehoek tussen zanger, omroep en platenindustrie... waarin uh, ieder hele grote belang had. Bijvoorbeeld geld verdienen en beroemd worden ja. en voor de omroep groot worden. Ja, en jij van plan later de voorzitter van Ajax in die. Uh... Daar spreken we over jaren 60 natuurlijk. Ja, hij, wordt kruif, Keijzer, ja. Ja, uh, hij wordt in 64 voorzitter. Hij wordt in 64 voorzitter op een beetje een manier... die erg doet denken aan de toestanden bij Ajax nu. En het is een totale chaos, en ledenvergaderingen en iedereen ruzie met iedereen. En dan komt hij en hij begint enorm veel ja. geld uit te geven. En uh, het, in het begin gaat het slecht... maar het tweede seizoen schiet die club opeens omhoog. Met Rijs-Michels natuurlijk, met 66. Rijs 66 he, en en, en, uh, met een uh, opkomende ja. kruif. Ja. En, uh, en met wat toen een sterrenteam begon te worden... En, en uh, ja, daar, dat heeft hij toch, daar heeft hij toch een belangrijke rol uh, in gespeeld. Mm. Dus uh, het, is ook, het is niet zomaar, zomaar iemand. Nee. Het waren twee hele bijzondere jongens. Wat denk je uh, met de ballast uh, die ze op hun schouders hadden... en de ellende die ze uh, maar moesten zien mee te torsen en te dragen? Zijn het gelukkige levens uh, geweest? Uh, het waren levensgenieters in de zin dat zij naar buiten toe... Uh, altijd vrolijk opgewekt, humoristisch en uh, gezellig waren. Maar aan de binnenkant uh, zat het wel wat anders. En dat moeten we in dat boek proberen op een, uh, op, op een of andere manier... in balans te brengen met elkaar. Want thuis waren ze niet altijd even, even gezellig. En, uh, en als ze eenzaam waren, uh, dan kwam het verleden ook wel terug. Ja. Wanneer komt dat boek uit? Weet je dat dan? Nou, dat zal een najaar zijn. Ja, want uh, het moet zo een maandje of twee, drie af, uh, ja, af zijn. Ja, Max en Jaap van vraag. He? je hebt natuurlijk een heleboel mensen gesproken. voor Ja, ja Maar ja. vooral. Maga heeft uh, heel veel mensen geïnterviewd... en ik probeer het mooi op papier te krijgen. Nou, uh, kunnen we belangstellend uh, naar uitkijken... Uh, uh, fijn dat je het ook weer uh, gaat opschrijven. De stelling, de media uh, hebben te veel aandacht... voor het huwelijk van Prins William en Kate Middleton. 80% is eens, 20% oneens. Ik neem aan dat jij aan de eenskant uh, terecht zou ja, dat komen. Ja, dat zei ik al, he. Heb je, een ja. voorbeschouwingsziekte. Dat, uh, dus dat, dat, uh, de volgende keer een beetje minder gaat. Uh, ja, dat is, is dat er ook de strijd om de kijker? De, de kijkcijfers, dat zie je bij het voetbal natuurlijk ook. Nou als... ja, de, uh, kijk, dat je je inspeelt op wat kijkers en lezers... Uh, wat je verwacht dat zij uh, graag lezen en zien. Dat snap ik wel. Dat ja. je daar rekening mee houdt. Dat doen we veel beter, veel beter dan vroeger. Maar we slaan door. En uh, ik denk dat je daar dan een zekere beperking in zou moeten ja. hebben. Ja, Het zijn de dagen van 4 en 5 mei. Ad, uh, je bent min of meer meneer de Tweede Wereldoorlog uh, geworden. Nou, uh, ja, tegen Willem. Dank misschien. Mm. Maar in deze week, wat ga je nu straks doen? Ik ga zo speer weg. En ik hoop dat de weg, medeweggebruikers <laughs> mij een beetje helpen, zodat ik op uh, twee uur in Zwolle ben. Want oh, daar ja? hou ik een uh, lezing in het... Uh, uh, historisch centrum over IJssel. En dat gaat over dat gaat over. Over een heel uh, onaangenaam onderwerp, een zwart onderwerp. De uh, manier waarop in de Tweede Wereldoorlog op Joodse onderduikers werd gejaagd. En de middelen die daarbij oh ja. werden ingezet. Daar heb je een afgrijselijk mooi boekje over geschreven, Kopgeld geven. Ja, en ik ben bezig met een onderzoek ja. dat daar een soort vervolg op kan worden genoemd. Ja, en goed. daar ga ik iets over vertellen. Joden die voor zeven gulden, meen ik, verraden werden. Gearrusteerd. Door... Ja, op arrestatie stond voor sommige groepen een premie van zeven gulden van Liemt op dat het verhaal verteld wordt. Ik wens je een goede reis naar Zwolle en straks op de peerstribune Judoka Edith Bos. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Jaargang 2011. Paniek, paniek, paniek! Wie gaat het worden? Twente, Ajax,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 En omdat er ook heel wat te lachen viel over humor. Kunst of TV vanavond om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Dit is Radio 1.